Uur. Petrick Holtkamp met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens over een 12-uur-durende gevechtspauze die vanochtend ingaat. Dat heeft het Israëlische leger bevestigd. Het leger zegt dat het opsporen en uitschakelen van tunnels in de Gazastrook gedurende die periode wel doorgaat. Als militairen of Israëlische burgers worden aangevallen, zal het leger reageren. Premier Netanyahu heeft aan Amerikaanse minister Kerry en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon laten weten dat de aanvallen vanaf 7 uur Nederlandse tijd worden gestaakt. Het Britse persbureau Reuters meldt dat een woordvoerder van Hamas heeft gezegd dat alle Palestijnse groeperingen ook akkoord gaan met een pauze in de vijandelijkheden. In die periode kunnen hulporganisaties medicijnen, voedsel, water en andere hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Veertig marechaussees en een groep forensische onderzoekers zijn onderweg naar Oekraïne. Ze vliegen met een toestel van defensie van Eindhoven naar Kharkov. De marechaussees worden niet ingezet in hun rol als militaire agenten, maar moeten helpen bij het onderzoek naar de ramp en het zoeken naar slachtoffers. De militaire vakbonden vinden dat de marechaussees te veel risico lopen. Vanwege de veiligheid is op het laatste moment besloten dat het vertrek van de militaire agenten en de forensische onderzoekers niet gevuld mocht worden. De autoriteiten in Panama gaan weer zoeken naar aanwijzingen die kunnen verklaren wat er is gebeurd met Chris en Lissanne. Dat schrijft een lokale krant. Twee leden van het Panamese onderzoeksteam zijn in Nederland geweest om informatie uit te wisselen met de politie en forensische onderzoekers. De twee vrouwen verdwenen in april in het jungle in Panama. Er zijn alleen lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen gevonden. Het weer, veel bewolking en vooral in het noorden en noordwesten wat regen. Overdag zonnig, maar ook nog kans op buien. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht... Just how I feel.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 Just We'll be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 You put me through, cause I've been so Bye. <laughs> me out to love and learn.